Wilders had daarna op Twitter geschreven dat Leers onzinteksten bezigt. Leers noemde die reactie in eerste instantie al verspannen... maar gisteravond zei hij dat hij zich misschien niet goed had uitgedrukt. Dat heeft volgens hem geleid tot het misverstand... dat hij zich niet zou willen houden aan de afspraken... over vermindering van het aantal immigranten. Leers zei verder dat de Nederlandse arbeidsmarkt... migranten met benodigde kennis en vaardigheden goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld in de zorg.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 In Londen heeft de Italiaanse auteur Robert Saviano de internationale Pen Pinterprijs voor moedige schrijvers gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn boek Romora, waarin hij de meedogenloosheid en de macht van de Napolitaanse maffia beschrijft. Sinds de publicatie in 2006 wordt Saviano bedreigd. Hij heeft al vijf jaar ondergedoken en wordt 24 uur per dag bewaakt.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 Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het Anker. Goedenacht dames en heren. En, uh, fijn dat u luistert op deze... Ja, het is toch nog een beetje een zwoele nacht. Het was nog niet zo heel erg... Uh... Koud toen ik naar buiten kwam. Ik stapte toch in een redelijk warme auto. En uh, golfde ook vrij warme lucht nog naar binnen voor deze tijd van het jaar. Maar ja, goed, na deze zomer uh, zijn we daar al snel blij mee. Uh, mocht het nou zo warm zijn dat u nog niet kunt slapen, nou wat heerlijk. Want wij gaan nog een prachtige mooie nacht tegemoet met elkaar. Waarin we fantastische muziek gaan draaien. Dat sowieso. Waarin we ook een interessante discussie met elkaar aan zullen gaan. Het onderwerp vanavond is uh, het geweten. We zijn bij de EO bezig bij het programma Dit is de Dag, onze talkshow. We in de middag van twee tot half vier zijn we bezig met een serie die heet De Stem van het Geweten. En dat gaat over mensen met gewetensbezwaren. En we trappen de serie af met, met een gewetensbezwaren trouwtenaar. Iemand die er moeite mee heeft om mensen van gelijk geslacht te trouwen. Nou, dat is op dit moment absoluut het, nou ja, ik weet niet of dat wil niet zeggen, het populairst. maar in ieder geval een heel bekend voorbeeld van mensen met gewetensbezwaren. Toch is dat. Vroeger, nou ja, vroeger misschien, jaren 70, jaren 80, was dat, was dat, kwam het heel veel voor. en werd er ook best wel veel over gesproken. We hadden in Nederland nog de militaire dienstplicht. En als je niet in dienst wilde omdat je nou ja, daar moeite mee had: moeite met het leger, dat je pacifistische idealen had er kunnen allerlei redenen zijn, dan, uh, dan hoefde je niet in het leger. Dan uh, kon je vervangende dienstplicht gaan doen. Er zijn natuurlijk ook wel meer uh, verhalen bekend van artsen... die moeite hebben met bepaalde behandelingen. Uh, maar ook in de agrarische sector zijn er... Uh, ik, ik ken een veearts die er best wel moeite mee heeft gehad... om, om ja, te moeten helpen rondom de MKZ-crisis... als het ging om, om ruimen van, van, uh, van bedrijven, uh, ja, uh, dieren... Uh, ja doodmaken. Er zijn er veel meer voorbeelden, soms heel erg in het kleine. En daar gaan wij vannacht over praten met elkaar. Wat doen wij met dat geweten? Wat doen wij op het moment dat wij dingen tegenkomen in ons werk of in het dagelijks leven? Waar we moeite mee hebben. Waar we een stemmetje in ons hoofd hebben die zegt van nou eigenlijk, eigenlijk wil ik dat helemaal niet doen. Hoe is dat tegenwoordig? Bent u dan van het opgeruimde karakter en zegt... nou, even doorbijten, het hoort er nou helemaal bij... of zou het gewetensbeswaar toch wel wat meer respect verdienen? Nou, daar gaan wij vannacht met elkaar over praten. Maar allereerst een mooie plaat. My Ever-Changing Moods. Never changing moods, wat een heerlijke plaat. Wij gaan eh, vannacht praten over gewetensbezwaren. En daar is veel om te doen tegenwoordig, met name als het gaat om de trouwomtenaren met gewetensbezwaren. Maar eh, onlangs was er ook nieuws dat eh, bepaalde artsen eh, die geen euthanasie willen, eh, willen verstrekken, dat zijn ze ook niet toe verplicht, dat die gedwongen zouden moeten doorverwijzen naar iemand die geen gewetensbezwaren heeft. En dat was een voorstel wat uh, vanuit de Tweede Kamer, vanuit de oppositiepartijen kwam. Nou, uh, daar, daar hebben mensen dan weer moeite mee. Die zeggen, ja, dan moet ik, uh, dan moet ik maar toch uh, wel eigenlijk een beetje helpen. En tegelijkertijd de mensen die uh, uh, dan de gevallen krijgen voor euthanasie, die zijn dan ook maar weer de vaste adresjes aan het worden. Ja, dat klinkt heel erg rauw eigenlijk bij zo'n onderwerp. Uh, er, zijn, er zijn veel meer voorbeelden. Uh, zoals ik net al zei, boeren die de moeite mee hebben dat ze bepaalde wetgeving moeten volgen. Uh, uh, die te horen krijgen dat ze hun veestapel moeten ruimen omdat er een veeziekte heerst. Uh, uh, uh, mensen die niet uh, het leger in willen, dat, dat hebben we nu niet meer omdat dienstplicht voorbij is. We hebben overal gewetensbezwaren en uh, ik denk ook dat de mensen die nu zitten te luisteren... ze ook wel eens zullen hebben. Een um, heel gek voorbeeld misschien. Misschien bent u wel telemarketeur. Ik ken mensen die uh, dat hebben moeten doen... en die daar af en toe als opdrachten kregen... zeiden, nou moet, ik dat nou, moet ik dat nou echt doen? Eigenlijk gaat het in tegen mijn principes. Nou, daar gaan wij vannacht over praten. Wat doen wij met gewetensbezwaren? Moeten we daar maar een beetje overheen stappen? Het hoort er nou helemaal bij. Of zouden we daar toch eens wat meer... een gesprek over moeten hebben met elkaar? En daar zou ook wat respect voor moeten zijn. En als je er dan tegenaan loopt... Hoe doe je dat dan? Nou, ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die daar verhalen over hebben. Als inleiding gaan we luisteren naar een reportage... die is vandaag uh, te horen geweest in Dit is de Dag vanmiddag... tussen 2 en half 4, programma van de E.O.N. Talkshow. En uh, dat is een serie die heet De Stem van het Geweten. En daarin uh, volgen wij drie mensen met gewetensbezwaar. En we zijn begonnen, toch wel toepasselijk in deze tijd... met een trouwambtenaar uit Groningen. Ja, het is wel een gewetensbezwaar, ja.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 Ten gunste van een aantal mensen die niet bereid zijn... om de wet in dit opzicht uit te voeren. Emmy Bloemendaal, en je bent geboren in Zaanstad op 7.3.1989. Klopt. En dat klopt. Oké, okay, en Hoving Gert-Jan. Je bent geboren in Groningen op 24.11.1987. Cool. Mevrouw Wobbers is in gesprek met uh, Emmy en Gert-Jan. Volgende week zal ze dit uh, stel trouwen. De hele ceremonie wordt nog even doorgenomen...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 En wat dacht je toen? Gelukkig, wij trouwen in ieder geval voor 2014. Ja, <laughs> ja wel, dat wel. En ik vond het echt ongelooflijk. Ja, ik vind het belachelijk, maar ja, ik, ik heb daar moeite mee. Dat je straks eh, als christen, je wordt eigenlijk gewoon als, bui als buitenstaander aangezien... Uh, niet, voor ons gevoel wordt het niet meer geaccepteerd dat je christen bent. Nou, er is dan zijn hier zoveel trouw om in Groningen. En als er dan drie zijn die, dat, die dan geen homo's willen trouwen, en dan denk ik, waar heb je het over? Dan weet je ook nog uh, wanneer de eerste zoon uh, wanneer je... oh, ja. ja, ja is ook wel. al de eerste zoon. Ja. Goedemiddag. De muziek is uh, er. Ja, het is zover. De grote dag voor uh, Emmy en Gertjan is uh, aangebroken. Het trouwboekje ligt al klaar. Mevrouw Wobbe staat in haar toga achter de katheder. Het is ons moment. Een dromen worden waar.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 Zo kregen we ook nog even een stukje mee van een prachtige Groningse uh, trouwerij. En um, uh, daar gaat het dus eigenlijk vannacht over. Een mevrouw die gewetensbeswaren heeft, is dat nou iets wat absoluut niet kan, wat niet meer in deze tijd past? Um, waar we maar gewoon even doorheen moeten en als je dan um, uh, gewetensbezwaren tegenkomt, nou, dan moet je maar eigenlijk maar een ander vak kiezen. Of zou er wat meer respect voor moeten zijn? En dat gaat natuurlijk niet alleen over um, de trouwambtenaren... want het geweten dat vinden we overal terug. Het kan ook gaan om uh, mensen die moeite hebben met bepaalde taken in het leger... of bepaalde dingen te bewaken. In de tijd dat um, kernenergie uh, opkwam in Nederland... waren er ook uh, mensen in de beveiliging bijvoorbeeld... die moeite hadden met het bewaken van uh, kerncentrales... of andere nucleaire installaties. Um, daar gaan wij vannacht over hebben. Ik ben benieuwd naar uw mening, maar ik ben ook benieuwd naar uw verhaal. Wat vindt u er nou van? Gewetsbezwaren. Nou, die moeten we maar eens even um, um, dan moet, dan moeten we overheen stappen. Um, maar of bent u het zelf tegengekomen dat er dingen in uw werk gebeurden... of in het dagelijks leven waarvan u dacht... ja, ik sta hiervoor. Eigenlijk moet ik iets doen wat ik niet wil. Ik heb daar principiële moeite mee. Dat gaat tegen mijn overtuigingen in. Daar hoor ik graag uw, uh, uw verhalen over. Hoe u daarmee bent omgegaan en wat een goede oplossing zou zijn op het moment dat we tegen gewetensbezwaren aanlopen. Praat met ons mee. Dat kunt u doen door te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Dan komt u in de uitzending. Uh, u kunt ook twitteren. Dat kunt u doen door Apenstaatje het Anker te gebruiken of Apenstaatje de Nacht op één. En u kunt ook mailen en dat kunt u doen naar nacht@eo.nl, nacht@eo.nl. Maar bellen is natuurlijk het leukst, want dan praten wij met elkaar. 0800 1121. En wij gaan naar muziek luisteren. Ik ben benieuwd wie er aan de telefoon is. MUZIEK we wild and young. All that's faded in the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 now and if the lights draw you in and the dark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 Dat was de Lucky Now van Ryan Adams. Wij praten vannacht over gewetensbezwaren en ik merkte dat veel verschillende dingen losmaakt. Dus wij gaan er maar eens een paar belles bij halen. Allereerst, voor mij ook weer even terug van weg geweest, meneer Sonneveld uit de mooie stad achter de duinen. Dat klopt. Ja, zeg. ja. Ja, prachtig. Ik kom er net vandaan. Volgens mij heb je wel de radio op de achtergrond aan Nou, nu niet meer. Nee, nu niet meer. Heel goed. Gewetensbezwaren hebben ook mee, uh, mee te maken gehad. Ja, ik had er al geen grote pet op in zijn algemeenheid over een militaire dienst. Een grote pet op? Geen grote pet op. Geen grote pet op. op, nee. Maar dat moest wel op goed moment. Nou, dan moet ik iets e, e, e, e, e, e, van tevoren vertellen. Ik ben op uh, het huis uitgeducht op 16 jaar leeftijd. En ja. ben ik gevaar op de grote waard. Hmm. En dan had ik een heel uh, vrij en... Uh, Eindelijk was ik bevrijd van de tyrannie die ik al die jaren heb mee moeten maken. het straatse jongen van vier jongens. Ja. En toen was ik vrij en blij. Ja. En toen, toen ik vaarde, toen kreeg ik een kennis in die tijd dat ik thuis was met een heel lief meisje. Ja. En ja, daar werd ik een beetje verliefd op. En toen dacht ik nou, ik, ik, ik ga aan de rol. Ja. Maar toen de tijd, als je dus zes jaar vaarde op de koperdij, dan hij niet in middere dienst. Oh. Dat was toen de tijd. Maar daar was je nog te kort voor onderweg. Nou, dat scheelde niet erg. En toen moest ik nog alsnog in het midden zeggen niets. Oh. Ja, en dat was water natuurlijk. He. Want dan werd je afgeknepen, zoals dat heet in Tegen. Ja. Nou, dat. Dat, dat betekent gewoon hiërarchie en luisteren naar de mensen die boven je staan. Ja, precies. En, en dat, dat was, was niet iets wat heel erg in je uh, persoon oh, zat. nou dat was helemaal niet meer stijl natuurlijk. Nee. Dat had ik al bij me thuis meegemaakt. En die, nou, gelukkig had ik nog een half jaar geduurd. En dat was weer de Luwa in Ossendrecht. Ik zat het nooit vergeten. Er was het lucht of En dan moesten we in die, die grijze pakken lopen. Die, die, die, die kriebelstop, zal ik maar zeggen. Yeah. Naar de handkrijzen, die gladde pakken. En ik moest nog schieten. Ik was een scherfster er ook. Met de gernd, met de Amerikaanse Maar... Maar dan had je allemaal. Dus je was, je, had niet, je was niet pacifist of zo, maar je had gewoon moeite met gezag. Ja. Nou, ik had uh, überhaupt geen hoge pet op, op het leger. Want mijn, mijn visie is. Het domme uh, publiek. Dat wordt uh, gewoon uh, als uh, ja, kanonnenvee uh, uh, misbruikt. Ja. voor Door de politici. En die moeten de rots op knappen. En de politici die, die voeren oorlog. En dat gaat dan eigenlijk maar over kapitaal en uh, ja. Maar je kon in die tijd nog geen vervangende dienstplicht doen? Vervangende dienstplicht? Nou, in de jaren tachtig weet ik, toen ik opgroeide, maar toen was ik zelf... Nee, ik het uh, over vijf procent, man. Kijk, dat is een tijdje geleden. Dan denk ik dat er nog geen vervangende dienstplicht was. Maar had je, als dat er was geweest, was je daar dan nou wel voor opgegaan? Dat je dan iets uh, anders had gedaan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee maar, misschien ben ik die begrepen. Als je dus een minimaal vijf of zes jaar bleef varen op de kooprijd, ja, ja. dan hoefde hij toen de tijd niet meer in de militaire dienst. Nee. En ik kwam een jaar te kort, omdat ik verliefd werd aan een meisje. En toen ging ik naar rol. En, ja, en, en, en toen ging het er dan, en toen moest ik alsnog in dienst. En dat is, dat is mijn grote fout en mijn probleem geweest. Ja, joh. Kind want... een beetje nog? Ja, ik kan het inmiddels volgen. Het is een grootste fout van je leven geweest. Want uiteindelijk ben je, weer, ben je daarop gestapt. Nou, ik, ik ben er, uh, gelukkig ontzwaag, Ik niet zeggen iets. En was dat, ehm, um, um, kwam dat? Nou, omdat ik dus totaal uh, niet meer eens. Ben. ik Ik had niet vrachting, achter de wacht of wat dan ook. Ja. En uh, ja, ik was, uh, uh, hoe heet het nou voor een mooi woord? Insubordinatie, uh, geloof ik, ja. Ja, oh, dus je hebt iemand beledigd. Insubordinatie, nou ja. Ik was aan de staat. Er, er, er waren klokpartijen <laughs> met het niet. tegen andere compagnie, weet je wel. Ja. Dus het was gewoon een rotzooi, joh Ik was gewoon niet te handhaven. En toen ben je het leger weer uitgezet? Gelukkig wel, ja. En heb je daar nog problemen mee gekregen later? Nee, want wat mijn ouders hadden vertelden... dat je dus als je dus niet in het leger eh, gezeten had... Ja. dan kon je namelijk geen eh, functie krijgen bij de overheid. Oh. Nou, dat is een, een grove leugen, want ik, ik heb daarna nog... Nou, bijna twee jaar nog uh, gewerkt bij het uh, ministerie van Waterstaat. Oké. Okay. Ja. Dus, dat dat ook viel allemaal wel mee. Dus, en ben je, nou... met het, ben je uiteindelijk met het meisje getrouwd? Nee, helaas niet, Ik heb er een jaar daarna nog een keertje ontmoet. <laughs> en er is ook nog een dochterje van, ik denk, spreek Zij Ze heet er allemaal niet eens. eens ja. Een heel mooi meisje met lang blond haar. Oi. ja. Het uh, uh, uh, spijt me maar. Ja, andere, zo andere dingen gebeurd. Gebeurt. ...andere dingen gebeurd. Hé, hey, ja. Aard, bedankt voor je verhaal, joh. Ja, graag gedaan. Ik, ja, ik, ik hoop dat andere mensen ook iets meer kunnen. Maar ja. ik was uh, uh, uh, nog steeds... Uh, uh, uh, ...afvers tegen dus, uh, uh, de gewestende orde, ja. en Zeker tegen de militaire dienst. Maar ja, ik ben er zo ingerold. En ik ben er gelukkig ook... Nou, een, weer uitgerold. Eruit we rollen. <laughs> ja. Nou, Aard, bedankt voor je verhaal. Ik ben ook inderdaad wel benieuwd van mensen die uh, moeite hebben gehad met uh, militaire dienstplicht. En hoe ja, nou, ze daar ja, destijds niet... mee zijn omgegaan. Ja, dankjewel Aard. Red. Goeienacht. Bye bye. Ik heb iemand anders aan de telefoon. Ik, ik had je naam zo snel niet gehoord. Wie heb ik ook weer aan de telefoon? Meneer De Ruiter. De Ruiter. Was Meneer De Ruiter. Ja, ik, uh, ik heb bezwaren tegen... Uh, het, uh, dat ik mijn lessen gaat moeten betalen voor bijzonder onderwijs. Dat u... Lesgeld moet betalen voor bijzonder onderwijs. Ja, dat vind ik. En ik heb ook, ik heb ook geweten bezwaard dat ik niet moet betalen. aan al die bekende Nederlanders die zichzelf eh, op televisie en radio altijd eh, rondpompen... ...om, ja. uh, om een verhaal te kunnen en zichzelf veren in, in een achterste stappen. En daar heb ik gigantisch veel problemen mee. Ja, dus u, ja. u vindt eigenlijk dat de overheid... U heeft gewoon moeite met de uitgaven van de overheid. Uh, ja, ja, vooral, uh, vooral uh, dat... die Publieke omroep en het bijzonder onderwijs. ...op de buis verschijnen en uh, dat waar ik aan mee moet betalen. En, uh, en uh, ook tegen het bijzonder onderwijs. Ik vind dat we allemaal onverdeeld naar de openbare, openbare scholen moeten. Allemaal naar de openbare scholen? Ja, en... Uh, het is maar wat doet u uh, met dat? Want het is natuurlijk een beetje een bijzonder gewenst bezwaar. Want volgens mij hebben we allemaal, hè, zoals we altijd met voetbal... een heleboel coaches hebben, hebben we ook een heleboel belastingbetalers... ...die ook af en toe eens denken, nou, moet dat nou van ons geld. Maar dat hoort wel een beetje bij als je in Nederland woont, dat je ja, meebetaalt aan dingen ook waar je het niet altijd even veel mee eens bent. Ja, maar uh, je, je, je hebt een programma over gewetensbezwaren en ik voel ja, me ja. aan dat ik tegen de subsidiëring ben van het bijzonder onderwijs. Dan kan ik, dan kan ik, dat kan ik met mijn geweten niet in overeenstemming. brengen. Maar hoe gaat, hoe gaat het dan? Dus elke keer, elke maand als je je belasting afdraagt, dan Gaat het met een beetje. Nou, nee, ik, ik, ik, uh, je, uh, we krijgen geen ruimte om, uh, om dat in te houden op de, op de af te dragen belasting. Maar daarom kan ik wel dat zijn tegen, tegen de financiering ja. van het openbare middelen. en uh, van het bijzonder onderwijs. En bent u, maar maar hoe, in hoeverre is dit een gewetensbezwaar? Bent u het er gewoon niet mee eens? Ik of gaat het tegen uw diepste, diepste ik, principes ik ben, in? Ik ben niet tegen bijzonder onderwijs. maar die mensen die vinden dat ze kinderen bijzonder onderwijs hebben. die moeten het zelf financieren. Hmm. Ja, ik ben, dus, ik, ben dus niet tegen, ik ben dus tegen gelijkstelling van ja. het bijzondere en het openbaar onderwijs. Maar Omdat bij een echt in, gewetens, een... Bij een gewetensbeswaar heb je echt de vroeging als er iets gebeurt. Dat, dat je daaraan meewerkt. Nou, vroeging. Nou, ik, ja, ik, het, het, het druist tegen mijn geweten in dat er een, een spitsing is in het openbaar onderwijs en het bijzondere onderwijs. Ja. Kunt u dat verhaal ergens kwijt? Dat zegt u. Kunt u dat verhaal ergens kwijt? Nou, vanavond kan ik het kwijt. Ik kunt het vanavond kwijt. Dat is absoluut waar. Maar, ja, maar ik, ik, ik ga even er even helaas niet die... over om dat even te veranderen. Ja, maar ik heb ook bezwaar tegen al die bekende Nederlanders... die zich avond in, avond uit... Ja. verbrunnen voor de buis om een eigen, zichzelf te pushen. En wat ook van belastinggeld gebeurt. Uh, daar ja. heb ik ook grote bezwaren tegen. Ja, ja, ja. ja maar nee. Die kan avond maar weer op de buis verschijnen... om, om, om, om in de belangstelling te komen. En Fabriks krijgt nooit de kans om zich te profileren. Maar al die bekende Nederlanders zijn elke avond met een kop voor de televisie. Nou, daar kan ik ook weinig aan veranderen op dit moment. Wij proberen bij deze dag altijd de interessante mensen eruit te vissen. Mijn geweten verzet zich daar tegen. Omdat die centheid. Waarop die bekende Nederlanders er ook zijn, en aan andere betere sociale doelen kan worden. Oh, Nederlanders. Nou, meneer de Ruiter, ik raad u aan om wel goed door uw programmagids te blijven bladeren. Want er zijn af en toe prachtige programma's uh, waar geen of minder bekende Nederlanders in voorkomen. Uh, ik bedank u voor uw bijdrage. U heeft gewetensbezwaren bezwaren uh, bij sommige dingen waar het belastinggeld heen okay. gaat. Dank u wel hoor. Dag. Ja. Zo, dat waren even wat uiteenlopende voorbeelden... als het ging om gewetensbezwaren. Aarts Zonneveld, vaste beller... die moeite heeft met gezag in het, in het algemeen... en met name in het leger. En toch het leger in moest en er uiteindelijk ook... nou, als ik het zo goed begrijp... en ik denk dat je ook zelf al zo zou zeggen... met koppen kont uitgezet is. En er zijn meer mensen geweest natuurlijk... die gewetensbezwaren hebben gehad. Zo zelfs dat daar een, een voorziening voor is getroffen. Dat mensen vervangende dienstplicht konden doen. Dat je werk kon doen met gehandicapten bijvoorbeeld. Uh, ik ben benieuwd naar verhalen van mensen die dat uh, hebben meegemaakt. Die bijvoorbeeld een vervangende dienstplicht hebben gedaan. Of op andere manieren dingen tegenkomen in het leven of in hun werk uh, waar zij moeite mee hebben. Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. <tied> Doobie Brothers met Taking It to the Streets. Wat een fantastisch lekker nummer is dat. Um, wij krijgen uiteenlopende verhalen binnen. Um, um, mensen die bellen naar 0800 1121. En dat kunt u straks ook weer doen. Ik ben nu even um, weer, weer op de zender. Um, ik heb um, uh, Gerard aan de telefoon. Goedenavond, ja. Gerard. Gerard, je hebt het verhaal gehoord over die trouwambtenaar. En, en uh, het gaat over het, het, het hebben van een gewetensbezwaar. Wat, wat vind jij van gewetensbezwaren? Moeten we, moeten we daar zuinig op zijn of moeten we daar een beetje overheen kunnen stappen? Ik denk dat, ik denk dat het gewoon toch heel belangrijk is om je geweten te, te, te kunnen laten spreken. En uh, geweten betekent eigenlijk samenweten. dus zijn je onderlinge gedachten die... Samen geweten is samenweten. Ja, je, je, ieder mens heeft dus een, een geest, een levensgeest in zich. En, ja, je hebt allerlei gedachten. Ja. Kijk, en je kunt dus, je kunt dus door, zoveel die, uh, door zoveel inspiratoren, laat ik het dan maar zo zeggen... kun je geïnspireerd, door gedachten kun je geïnspireerd worden. Mm -hmm. En dan ga je dus uh, ja, dan, dan ga je afwegen van, wat ga ik doen, wat ga ik niet doen. En, mm -hmm. en, en, kijk, en, en dan komen we dus ook bij, bij, het, uh, bij het gegeven van die dame uit Groningen... die dan uh, christelijk was, of mm -hmm. ik. En, en kijk... Uh, je kunt dus van nature, kun je, als je dus gewoon normaal functioneert, laat ik het zo zeggen, zonder zonder verder belast te zijn door, door ja, ik moet ik dan zeggen, een echte negatieve gedachte. Of, of, of door zware teleurstellingen in het leven, mm -hmm. waardoor je geweten ook weer, of door drugs, of wat er waardoor je geweten eigenlijk op slot kan gaan of niks geschoeid kan worden, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik heb het nu over gewoon, als je dus normaal functioneert, dan, ja, dan, dan... Ik denk dus als je dan ook als christen, dat je dan toch gewoon uh, rekening houdt met, met, uh, met diegene die alles gecreëerd heeft. En alles, mm. hey, Dat alles goed functioneerde van oorsprong. Hey, dat alles zo zodanig geordineerd is in de kosmos en zelfs tot in de hele kosmos, waar ik het zo zeg, dat yeah. alles goed in een samenhangend geheel is ge, ge, geweest. En, en wij leven nu in een maatschappij waar gewoon. Uh, ik ben het ook niet helemaal eens wat uh, Balkanen altijd zei, maar wat hij op een gegeven moment op laat zei, hij zegt ja, we leven nu in, in een verwaarde samenleving en uiteindelijk zijn er heel veel mensen verwaard. Maar ook ik zie ook bij, bij de christenen, he, dus bij die dame die wisten ook niet van, ja, maar de overheid moet je gehoorzamen. Ja, hallo, maar ik weet wel dat, dat de, de Bijbel ook zegt, je moet de overheid of je vader en moeder gehoorzamen, zolang he, het uh, in de Heer is, weet je, zolang dat het dus, uh, overeenstemt met zoals. De, de, de inspirator, de bron het eigenlijk, uh, veroordineert. Maar Chirard, uh, als ik jou goed begrijp, uh, vind jij, uh, ben jij het eens met, uh, met de trouwambtenaar? Uh, ook gewoon als, als mens, als christen uh, waarschijnlijk, vind je het goed dat zij kiest voor haar geweten? Maar de vraag is natuurlijk wel, uh, uh, moet zij nou dat aangaan? Of zou zij er bijvoorbeeld voor moeten kiezen om te zeggen, nou, uh, ik kan gewoon geen trouwambtenaar meer zijn, dat kan ik niet meer met mijn geweten uh, verenigen? Ja, kijk, en dan, dan moet je, kijk, denk ik dat het zo belangrijk is... dat je precies ook weet hoe dat het werkt in de stad. Waar komt nou dat huwelijk vandaan? Hebben wij mensen dat ingesteld? Nee. Ja, Maar goed, is... zij zit in een situatie dat zij, um, zij... Zij kan er niet omheen. Zij zal um, er tegenaan lopen dat um, paren van gelijkgeslacht uh, willen trouwen. En ja. um, moet zij dan... Staat zij in de rechten om te zeggen, nou, dat wil ik niet... Of moet zij dan zeggen, ja, nou ja, daar kwets ik misschien wel mee... of ik heb nou helemaal voor deze baan gekozen? Ja, ik denk dat ze gewoon heel duidelijk voor... Maar ze moet gemotiveerd uitkomen voor... Kijk, ze twijfelt nu... van, uh, moet ik me nu wel aanpassen aan die nieuwe wet? Mm -hmm. Nou, ik denk dat wij gewoon in een maatschappij gekomen zijn... dat de wetten veranderd worden die niet, helemaal niet meer functioneren... Naar, naar een godsbedoeling. Nou, en dan zie je gewoon... De hele chaos die nu in onze maatschappij komt, de, de verwarring die steeds groter wordt. Gelukkig is die grote schepper nog steeds die, uh, die, uh, die oordeelt. Laat ik het dan zo zeggen, oordeel is geen, zwaar, geen zware balans aan het plakken. Maar uiteindelijk is het wel oordeel, is het niks anders. Weet je wat crisis betekent? Crisis betekent gewoon oordeel, want dat komt uit het Grieks. Nou, Grie Griekenland, het woord, de, de, de baas Er zijn maar heel veel bruggetjes. Ja. ja, maar uiteindelijk zitten er allemaal verbanden Nou, dus het oordeel, God heeft uiteindelijk toch de touwtjes in handen. ik het Zo zeggen nou, wat gebeurt er nu op dit moment? Er wordt scheiding gemaakt, er, wordt, er komt dus een crisis. En uiteindelijk, de diepste oorzaak is gewoon, er wordt scheiding gemaakt tussen goed en kwaad. Net zoals de rechter in een rechtszaal, die maakt ook... ...een oordeel, dus die maakt scheiding tussen goed en kwaad. Dus je ziet nu gewoon, bij die dame, die moet gewoon goed weten waar ze staat als kussen. Als je werkelijk en hoef je niet fundamenteel of wel fundamenteel, maar niet... Niet radicaal, uh, hoe zeg je, met geweld. Want mm. met geweld heb je, heb je niks aan. Want uiteindelijk is het liefde. En je kunt op een wettische wet manier reageren. Maar als je dus echt reageert vanuit God. Hoe denkt God daarover? Weet je wat er in de video is? In, in... Maar Gerard, wacht even. Voordat we dat helemaal open gaan trekken. Want het gaat er gewoon ook om. van, van, van Hoe moet ze dit nou doen? Want uh, zij heeft haar motivatie. Zij heeft haar inspiratie. Maar moet zij nu kiezen om weg te blijven bij het hele vak? Omdat het gewoon niet meer kan um, als, zoals zij het wil? Of zou er in Nederland um, um, er wel wat, wat, wat ruimte moeten laten? Want het, en met alle respect natuurlijk, um, jij hebt deze overtuiging. Maar er zijn ook mensen om ons heen die hebben een totaal andere overtuiging. Hoe moeten we met die mensen dan omgaan? Ik vind, ik vind gewoon dat je iedereen zijn waarde moet laten. Ja. Als jij homoseksuele gevoelens of lesbische gevoelens. hebt. Maar zullen mensen zeggen ja. dat deze trouwemtenaar die mensen absoluut niet in hun waarde laat? Eh, ik, vind gewoon, ik denk gewoon dat je als christen in deze maatschappij steeds verder buiten, buiten uh, spel komt te staan. En dat je dus net zoals uh, in het begin het volk van de joden in de woestijn komt. En dan mogen wij uh, ons uh, aan één kant als christen gelukkig blijven. Want dan leren wij weer om toch voor 100% afhankelijk te zijn van die god in die woestijn. En dan zul je toch, toch doorgeleid en. en, en door die zee zul je ja, aan de overkant komen. Ja, nou, nou, nou druk dus plastisch of uh, metaforisch uit. Maar ja, behoorlijk. Dat is, nu, <laughs> dat is wat er nu ook weer gebeurt. Bedoel, uiteindelijk, de, maar dat, de, zou dus voor, dat zou dus betekenen dat, um, een, een, dat mensen met gewetensbezwaren, dus in dit geval die trouwtenaar zich maar moet terugtrekken. Uh, ja. ja, want dat is een beetje de vraag ja. waar zij ook voor staat. Ja, ja daar doe je niet aan mee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zit in, ik ben kunstenaar, als je ziet... De verwoording in de kunstwereld is zodanig groot dat je, dus als je werkelijk schoonheid en harmonie wilt uitdrukken in je werk, nou, dan, dan ben je maar een beetje al bol dat is helemaal niet waar. Ja, heb je, ja? Ja, nou gewoon, het figuratieve werk in Engeland is gelukkig nog heel anders. Als je daar figuratief werk maakt, dan word je gewoon, dat is gewoon algemeen aanvaard. Maar in Nederland, als je niet uh, vernieuwend en dan hoe abstract, hoe. Hey, de gelukkig is er nou weer een tendens, toch weer een beetje terug naar het figuratieve. Gelukkig. Mm -hmm. hey, maar in het figuratieve kun je ook. Hele mooie dingen en gewoon in harmonie en scho juist schoonheid van de schepping en noem maar op. En een portret, als je ziet wat, wat een grote. Wij hebben de grootste kunstenaars, die komen uit ons land. Rembrandt van Goch, dat waren ontzettende grote kunstenaars. Ik bedoel, die komen uit dat kleine, kus kleine kustlandje, weet je wel. Mm -hmm. En dan denk ik, nou, laat mij maar in de voetsporen gaan van een Rembrandt of een Marok, ja. weet je wel. En dan denk ik ook, nou, die mensen. Maar dat, je... nee? dat wordt steeds minder gewaardeerd. Ik denk, ik denk dat, uh, ik denk dat de, de, de, juist ook de roeping is van de christen om mensen toch nog. Uh, uh, ik denk dat de harmonie en de schoonheid. En gewoon door mijn manier van leven. Ik krijg als, als een. Dan komt u hem die gek met z'n huifkar. <laughs> <laughs> ja, maar ja. goed, uiteindelijk is het toch ook weer een beeld van mensen, hallo slow living, ze hebben het over slow cooking, slow living, maar een andere manier van leven is nog mogelijk, ook al klinkt het van Gogh, die werd ook voor gek verklaard, omdat hij tegen de stoel, maar het was wel de meest vernieuwende kunstenaar. Oké, maar Gerard, voordat wij een heel college kunstgeschiedenis gaan doen, waar ik absoluut best nog eens naar wil luisteren van jou, ga ik denk ik toch nu naar de volgende bellen toe. Maar ik heb je punt begrepen. Oké, graag gedaan. Dankjewel Gerard, goeienacht hè. Ja, rustig. Dag. Ik heb op de andere telefoon Ria. Ria, ben je er nog? Oh, dat is jammer. Ik kijk even naar de techniek. Nee, we hebben helaas geen Ria meer hangen. Ria die, heeft, uh, die had ons uh, gebeld en ik hoop dat ze zo nog even terugbelt. Um, zij had een uh, verhaal met een buurman. Nou, dat komt straks dan. En wij gaan even luisteren naar een mooie plaat van Frank Boeien. De plaat heet Dialoog en u kunt bellen naar 0800 1121. Grijpelt over je woorden, ik zoek de hemel. Ik val voor jou, jij daagt me uit. Ik heb gedacht dat eens alles anders zou zijn. Je was blij met wat je had Voor allebei Voor allebei Schijnt de zon Allebei dezelfde trein Op weg naar het eind Ik schrijf aan het leven Let op mijn oren. Ik slaap niet, ik ga dromen. Je bent een spiegel gebarsten. En ik streel je helen. Ik ben niets waard. In het diepst van mijn gedachten denken is voor de rijken. Heb jij ooit gezegd? Naar het eind. Voor allebei, voor allebei schijnt de zon. Allebei dezelfde trein. was dat van Frank Boeien. En het een dialoog zijn wij ook bezig in dit programma... waar allerlei mensen reageren, ook op elkaar. Dus ik heb nu Mariette aan de telefoon. Mariette komt uit Utrecht. En zij hoorde, uh, uh, nou, ze hoorde het begin van het programma en ze wilde heel graag reageren. Mariette, dat klopt toch? Ja, goedenavond. Ah, goedenavond. Goedenacht zelfs. Goedenacht. Zelf. Ja, ik het is laat. Ja, klopt. We ja, hebben het over ik... gewetensbezwaren en je hoorde de verhalen. En je, je stond, nou, Zodra je thuis kwam, klom je in de telefoon. Ja, ik zat in de auto en ik hoorde ze en ik denk oh, ik ga thuis nog een keer luisteren, want dit vind ik wel heel interessant. Ja, waarom vind je het zo interessant? Nou, uh, het verbaast mij het meest, zeg maar, dat uh, iedereen heel verdraagzaam naar elkaar moet zijn. Maar zodra het over uh, de mening van een christen gaat, dan merk ik gewoon van, mensen zijn totaal niet meer verdraagzaam. En uh, de, ja, daar kom ik overal tegen. Dat kom ik met die mevrouw tegen die uh, uit Groningen. Maar is dat uh, alleen bij christenen? Of is het, want, want moslims hebben, ja, het ook, hebben het ook moeilijk. Ja, ook. Net zo goed. Ja. Ik, bedoel, uh, ik, ik denk dat het... Uh, zodra het mensen niet in hun eigen straatje past... dan hebben mensen een heel kort lontje... en dan uh, praten we niet meer over respect. Dan moet iedereen normaal doen. Ja. En ja, dan, dan denk ik van... Uh, dan hebben we het over elkaar respecteren. Elkaars mening respecteren dan wel te verstaan. Maar... Daar zijn we totaal niet mee bezig, want uh, iedereen wil gewoon zijn eigen recht halen. Maar zo, zodra het zeg maar, op jezelf toegepast wordt, dan, dan uh, ja, zijn mensen snel klaar, zeg maar. Hmm. En uh, ja, goed, dat merk ik zelf ook gewoon elke keer. Ik heb vanmorgen dus uh, gereageerd op nu.nl. Ja, je had gereageerd. Ik heb, ik heb het niet, niet zo snel kunnen opzoeken. Maar je hebt gereageerd op het overlijden van Jennifer. Ja, dat klopt. En er werd nou, heel ik... slecht op gereageerd weer? Nou, ik heb zeg maar, gereageerd van dat ik de familie sterk te Daarna kwam er een mevrouw die, of een meneer, ik weet het niet, die haalde iets aan van, um, ja, zeg maar, dat het allemaal komt doordat wij God verlaten hebben als Nederland zijnde. Oh. Nou, en werkelijk waar, iedereen viel over die opmerking. Nou was die opmerking, mijn inzicht, ook niet heel goed geplaatst op dat forum. Nee. Maar, um, zeg maar... Ja, hoe moet je het zeggen? Zeg maar. uh, op dat moment merkte ik gewoon wel van zodra iemand zeg maar, in die zin zijn mening ook wil uiten. Ook al was het op dat moment dus niet de juiste plaats. Mm -hmm. Maar dan uh, mag dat ook helemaal niet meer. Ik bedoel, als ik zeg uh, op mijn beurt van goed, ik vind dit en dit op grond van de Bijbel, ja. nou, dan uh, word ik gewoon helemaal weggeblazen. En, en, en hoe gaat dat dan? Nou, dat merk ik gewoon aan bepaalde reacties. Uh, ik stond net nog even bij een tankstation koffie te drinken. Hebben we het bijvoorbeeld over het huwelijk. Nou, uh, ik kwam heel leuk aan het praten met een vrachtwagenchauffeur. En uh, ja goed, hij heeft uh, mij zeg maar uitgelegd hoe hij dat dan zag. Mm -hmm. En als ik dan vertel van hoe ik het zie. Nou, hij was heel respectvol, dat kan ik niet anders zeggen. Maar heel vaak wordt je, zeg maar, je mening als heel ouderwets gezien als je het baseert op de Bijbel. Mm -hmm. Maar goed, het is ook een... Ja, het is ook een oud boek gelukkig ja. wel. Ja. Het staat gewoon al uh, ja. zeg maar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar uh, merk je, uh, heb je het idee dat je, je kan je verhaal gewoon steeds minder goed kwijt, maar, maar kom je ook in gewetensnood daardoor? Um, nou, ik zelf nog niet. Ik werk ook op een christelijke school. Dus dat, uh, zeg maar, ik kom in principe ook weinig met. Uh, ja moet je dat zeggen, echt heel erg anders denken in aanraking Maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ben of uh, ja, waar dan ook, zeg maar, waar je echt gewoon met anders denken in aanraking komt of via internet gewoon dingen ziet, dan merk ik wel gewoon van hé, hey, uh, ik werk bijvoorbeeld op een school waar heel veel mensen gewetensbezwaard zijn omdat ze, uh, zeg maar voor verzekeringen en zo. Oké. Okay. Ja, dat is niet mijn mening. Nee. Maar ik vind wel, als die mensen die mening zijn toegedaan en het vertrouwen op God hebben daarin. Ja. Dus dat zijn mensen die willen zich niet verzekeren omdat ze vinden dat Goed. ze dienen te vertrouwen op God. Ja. Ja. En ook wat inentingen betreft. En... Oh, Oké. Okay. Goed, ik uh, deel die mening niet, maar ik vind wel gewoon... Uh, die mensen zijn ervan overtuigd op hun manier, ook op grond van de Bijbel. Ik lees diezelfde Bijbel, maar interpreteer dat toch anders. Ja. Ook vanuit mijn opvoeding. Ja, dan denk ik bij mezelf wel, laat die mensen in hun waarde, laat mij in mijn waarde, dat ook. Ik bedoel, dan moeten ze mij ook respecteren. ja. Maar ja goed, um, ook uit zeg maar, de mensen uit uw programma hoort, zeg maar dan denk ik bij mezelf en overal uh, dat het steeds minder ruimte is voor gewoon echt een eigen mening. En dan heb je het je over die meneer die moeite had met bijzonder onderwijs. Ja, dus jij nou, vindt dat echt... helemaal. Dat snap ik echt werkelijk waar niks van. Nee, maar goed, hij had die mening. Ja, nou, inderdaad. Hij heeft die mening en dat mag hij ook hebben. Maar ik wil daar wel graag op reageren. Kijk, ik moet ook uh, bijvoorbeeld betalen aan uh, nou, noem maar wat, uh, de supporters die uh, uit elkaar gehouden moeten worden met voetbalrellen. Ja. Ja, sorry, maar dan denk ik bij mezelf, ik heb liever dat ze controleren dat het bij mij niet ingebroken wordt. Ja. Dat ik uh, veilig over de straat okay. kan. Oké, maar als ik het goed begrijp, dan zeg jij van uh, de, de, de grondrechten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, die worden langzaam wel een beetje, nou, die worden kleiner gemaakt en dat maak je juist, geloof ik, mens gewoon mee. Omdat je ja, denkt van je mag niet meer alles zeggen. Klopt, en dat maakt me soms best wel eens heel erg bang. Ja. Ja. Ik begrijp het, joh. ik ben benieuwd of andere mensen er ook uh, zo'n gevoel bij hebben. Ja, ik ben je ook Maar nou, Marja, mag ik je bedanken voor je verhaal? Ja. Goeienacht, hè? Graag gedaan. Welterust. Jo, <laughs> trust Blijf nog even luisteren. Hoor. Ja, ik heb me doe het wel. <laughs> Oké. Okay. Goed, Aan de andere kant heb ik uh, Adrie zitten. Adrie heb ik nog maar heel, heel kort kunnen spreken. Heel, kort, heel kort. Adrie, jij wil het graag heel. reageren. Het, het, het kan heel kort. Kijk, ten eerste is de, de wet is een systeem. Daar meld je je bij. Ja. Ja, om te gaan trouwen. Ja. Of, of ik er nou wel mee ben, eens ben of niet, nee. maakt niks uit. Je meldt je bij dat systeem en met de trouwerij dan wordt er gezegd wat de wet aan de huwelijksstaat staat verbindt, zeg ik het goed of zoiets. Ja, dat klinkt maar best wel zoals het, zoals het ook voor mij is voorgelezen. gelezen. Dat staat er in je meldt je bij dat systeem. Dus die ambtenaren die bij dat systeem zitten leveren een persoonlijk gevecht. Dat moeten ze daar niet doen. Gewoon, je trouwt het wel of je trouwt het niet en anders moet je ophoepelen. En als Jos Brinkje in de kerk wel uh, wou trouwen wat hij niet meer kan, natuurlijk. Nou, nee. Maar die had je wel getrouwd. En dat, maar die, die, die wet, als je die wet je daar aanmeldt en je accepteert dat als, als, als systeem, die ja. trouwambtenaar heb je gewoon te trouwen. En voor de rest niks. En maar, of ik het er nou wel mee eens ben of niet. Dat doet niet de zaken. Maar dat betekent dus gewoon. Maar, en wat jij doet, is dus eigenlijk gewoon alle romantiek er vanaf halen. zeggen van jongens, laten nou we eerlijk zijn, we trekken die ambtenaar wel een jurk aan. Maar het is wel gewoon een, een, een, een het is gewoon maar een juridische handeling. Ja, maar het is toch ook, het zijn ook gelegenheidsfiguren die het er even bij doen in elke gemeente een beetje dikke Maar doen zou, je dan, zou het daarom juist niet voor uh, een beetje ruimte moeten zijn voor een beetje, uh, nou, verschillend plumaage tussen die uh, gelegenheidsfiguren? Ja, maar goed, maar je geeft, je, het gaat om het... Als je dat, dat grondrecht herkent en je meldt je er eigen, of je, je kan er ook tegen zijn en dan moet je oorlog gaan voeren. <grijg> nou, er is dus ook nog wel iets als een beetje naar debat voeren met elkaar mag kopen... Nou, zonder meldt waar. een systeem. Het ja. systeem is waterdicht... En dan zit je daar met z'n tweeën en of het Jan is met Jan en Piet met Piet en Marie of hoe heet het nou? Hm. Uh, Jackje met Marietje, ja. En ik denk, dit bedoelde de bedoel ja. die zaken, het staat op papier. Kwaad. <lacht> Geen discussie mogelijk. Ja. Nee, maar, maar jij zegt dus gewoon van, maar het is wel, het is, vind je dan ook gewoon dat die mooie praatjes uh, door trouwtenaren en al dat nou, decorum en al die mooie dingen, dat die er ook ja, maar weg bij moeten? De figuren hoor, die dat doen. Wat zei je? Het zijn altijd aparte figuren die trouwen aan ja, Ben je Ja, ben, ben, ben, ben jij zelf getrouwd? Ik, uh, ik was het natuurlijk, maar <laughs> ik ben ook in de vadervolkeren meegegaan. <laughs> ik zit daar heel zuur te kijken. Ja. <laughs> <laughs> dus nou ja, misschien dat ik ook uh, een leuke vriend moet hebben of zo, maar daar heb ik geen trek in. Nee. nee maar... wel. <lacht> nee, ik ben, uh, ik ben gelukkig getrouwd. En uh, ja, daar ben ik uh, nog steeds ook heel erg blij mee. Maar ik, ja. ik kan me zo voorstellen, want ik merk ook wel dat mensen zeggen van nou, dat, uh, dat, ik had laatst een trouwrijder deden we het burgerlijk verhaal, dat deden we er maar een beetje bij. En, uh, hey, ik, jij moet mij interviewen, ik niet jou. Nee, okay. dat klopt. <lacht> maar, ik bedoel, nee, maar jij zegt het zo van, nou ja, het is toch een beetje, een beetje flauwekul allemaal. We moeten er niet veel meer van maken, eigenlijk gewoon doen. handtekeningen zetten en klaar. En klaar. Nee, dit mag wel leuk zijn. Er valt veel te lachen hoor, in Amsterdam op het zijn ja, dat, dat heb ik Heyo. laatst mogen meemaken. Hé hey, ja. Adi, bedankt Joff voor je verhaal. Ja. Wij gaan nationaal toe zo. Ja, oké. Okay. Hé, hey, bedankt. Boei. Wij, uh, wij hebben het vannacht over gewetensbezwaren. Dat hoort wel. Er komt van alles los, want we hebben het over trouwen. We hebben het over grondrechten. Nou, het wordt een hele boeiende nacht. Wilt u meepraten? Dan kunt u bellen naar 0800 1121. 0800 1121. En u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. Ik hoor u aan de andere kant van het nieuws.